De minima liggen tussen min 1 in Groningen en plus 5 in Zeeland. Morgen is het na het oplossen van de mist zonnig. Het wordt gemiddeld 9 graden. Dit was het NOS. -E. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Gonna ride the play like Van zo'n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 Bevrijd van twijfel en onzekerheid. En dat ik van je hou als ik voor je sta. Dan als ik, sta je ik echt zien dat ik, ik voor je ga. Voor je als je dit niet voelt, dan is het nooit bedoeld. Laat me dan maar gaan naar een onbestemd bestaan.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 I can see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 Bij Monika in huis, dat heb je nu wel in de gaten. Maar vader en moeder hebben en die wonen niet meer samen. Dat vonden wij wel in, de had nooit wat van gemerkt als wij daar kwamen. Het duurde maar. Als Monika op school terugkomen Ze was een beetje stil En soms dan leek het Dat ze bijna zat te dromen We vroegen wel eens wat er was gebeurd En over ouders gingen scheiden Maar Monika die dan nog schouders op, bij alles wat we zeiden. Ik denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven. Ze woont nu met haar moeder in een andere stad, Dat heeft ze ons geschreven?